1 uur Freddy van met het NOS journaal in Athene is het overleg tussen politieke leiders over hervormingsmaatregelen na ruim zeven uur beëindigd. Premier Papadimos zei na afloop dat er grote overeenstemming is, behalve over één kwestie. Om welke kwestie het gaat, zei hij niet. Volgens de Griekse premier gaat het overleg met de Europese Centrale Bank, de EU en het IMF meteen verder. Het is de bedoeling dat er nog voor morgen overeenstemming is over verdere bezuinigingen. Dan is de ontmoeting tussen de Europese ministers van Financiën.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 De Senaat in Praag is akkoord gegaan met een wijziging van de grondwet... waardoor dat mogelijk wordt. De nieuwe president wordt in twee ronden gekozen. Het Tsjechische staatshoofd werd tot nu toe door het parlement gekozen. Volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen, eh, presidentsverkiezingen in Tsjechië. De finale van de Copa del Rey op 25 mei... gaat tussen Barcelona en Atletiek Bilbao. Barcelona won met 2-0 van Valencia. Het won de Spaanse beker al 25 keer. En de finale van de Afrika-cup gaat zondag tussen Ivoorkust en Zambia. Ivoorkust versloeg Mali in de halve finale met 1-0. En Zambia won ook met 1-0 van Ghana. Ivoorkust won het toernooi één keer in 1992. Zambia stond drie keer in de finale, maar steeds zonder succes. Het weer, wisselend bewolkt, minimum min 8. Overdag wat bewolking en kans op wat sneeuw. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCAV Casa Luna. Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan... waarin we vannacht gaan praten over de rol die het verenigde Europa in uw leven speelt. Heeft u bijvoorbeeld veel vrienden in de rest van Europa? En hoe verrijken die vriendschappen uw leven? Werkt u in het buitenland of studeerde u in een uh, ander Europees land? Bent u betrokken bij uitwisselingsprojecten met bijvoorbeeld andere steden of dorpen? Of met een kerk bijvoorbeeld in een ander Europees land? En als u nou in de grensstreek woont, hoe is het leven daar dan veranderd... sinds er geen grenzen meer zijn? En wie weet, uh, luistert u wel naar ons als Nederlander in bakweg... Litouwen, Slovenië, Finland of Griekenland. Ook dan kunt u bellen met 0800-1121. Dat is ons gratis nummer, 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna met cv.nl en twitteren, dat kan ook met hashtag Casaluna. En mijn gast uit het vorige uur, Europarlementariër Marietje Schaken... zij twittert tot twee uur mee met ons. Aan de telefoon, meneer Van Rest. nacht meneer Van Rest. Goedendag. Mag ik u uh, vragen hoe u uh, het Verenigde Europa ervaart in uw leven? Nou, meneer, dat is heel eenvoudig. Uh, ik ben uh, ruim in de tachtig... Ik heb al op de lagere school geleerd. Ik, ik ben Nederlander. Hè? en Dan mm -hmm. kan ik Limburger zijn of Fries, Dat zijn dan aparte culturen. Hè? Ja. Maar wat ik bovenal ben... Ik ben in Nederland geboren. En dan ben ik automatisch een Europeaan. Dat heb ik al geleerd op de lagere school. Dus dat is al een heel wat jaren geleden. Ja. Maar ben ik Europeaan? Geen Amerikaan. Geen Afrikaan. Ik ben in Nederland geboren... Dus ik ben, en dan snap ik niet dat de mensen daar zo moeilijk over doen. Nee, en hoe ervaart u dat Europeaan zijn dan? Wat zegt u? Hoe ervaart u dat Europeaan zijn dan? Hoe belangrijk is dat voor u? Ja, uh, uh, uh, ja uh, uh, heel nuchter. Ik ben dat gewoon. Dus als ze erover vragen, dan, dan uh, ben ik Europeaan. Ja, dat begrijp ik, maar daar zullen ook heel veel mensen zijn die zeggen... nou, ik ben Nederlander en ik ben vooral Nederlander... en dat Europeaan, dat is uh, iets dat voor mij op de tweede plaats komt. Maar u zegt, ik ben Europeaan in de eerste ja, plaats. Ja, ik, het kan toch niet anders? U, ik, tenminste, als u in Nederland als Nederlander geboren bent, bent u een Europeaan. Ja. Daar kan u niet omheen. Nee, dat is ook zo, maar vindt u het ook prettig om een Europeaan te zijn? Ja, natuurlijk. Net zoals ik prettig vind dat ik Nederlander ben. Hm, en wat dat, maakt het dan prettig om een Europeaan te zijn voor u? Ja, want ik wil, uh, als ik dan in Frankrijk ben, dan hoef ik helemaal niet prettig te vinden dat ik een, een Fransman ben, datzelfde, hè, als, als een Limburger. Ja, die kan een heel andere cultuur hebben als een, een Zuid-Hollander of een, een Fries. Als een, ook als een Zuid- of een Noord-Hollander. Je hebt een andere cultuur, maar je blijft Nederlander. Niet mm te -hmm. zeggen, wel, uh, ik ben Fries, daarna en hou ik die taal aan. Nou goed, ik, ik hou mijn Nederlandse taal aan. En ik heb ook Frans en Duits geleerd vroeger op uh, school, dus daar kan ik ken ik enigszins van. Maar ik blijf waar ik ook ben, in de Europese landen, blijf ik Europeaan. Ja, en met overtuiging zo te horen. Ja, ja, ik, ja ik, vind, ik vind het jammer dat de mensen er zo moeilijk over doen. Mm -hmm. hè, want daar, daar uh, helemaal nu beseffen we, het behoud, hè, vroeger dan, dan juist omdat we. Nederlanden waren of, of Fransland, Frans, Duitsland. Daarom hebben we ze oorlog gekregen. We zijn neutra neutraal gebleven. Nou, dat... Eh, dat ook niet helemaal. Hè. Maar is dat ook voor u een, een, een reden? Want u bent een beetje van de leeftijd van mijn ouders. En die zeggen, dat heb ik al eerder gezegd, altijd... Ja, Europa, eh, dat, daar moeten we wel voor zijn. Want dat betekent nooit meer oorlog. Is dat voor u ook een reden om te zeggen... Ik ben voor Europa? Nee. Niet voor Europa om dat uh, gezien mijn leeftijd. Omdat ik dat zo geleerd heb op de lagere school. Ik ben en blijf een Nederlander en ik ben en blijf een Europeaan. Want daar ben ik geboren. Ik ben in Nederland geboren en in Europa geboren. Nergens anders. Dus u hoort zowel in Europa als in Nederland. Meneer Van Hest, mag ja, ik u bedanken ja. voor uw reactie? Nogmaals, ik ben geen Amerikaan. Nee, dat dacht ik al. hè? <laughs> <laughs> Meneer Van Hest, dank u wel en uh, goeienacht. Ja, dank u. Dag. Henk van der Veen, goeienacht. Ah, goeienacht. Op welke manier uh, speelt Europa een, uh, een rol in jouw leven? Nou, eigenlijk op zeer lokaal microniveau. Oh. Dus uh, ik heb niet in, uh, in, in, in ergens anders in Duitsland of in Europa gestudeerd. Nee. Maar ik, uh, ik wilde eigenlijk in min of meer grensstreken gewoond. Ja. En ik kom oorspronkelijk door Twente. En ik kan me nog herinneren dat we nou eens naar Münster gingen. en Dat was toen een het rijden. Mm -hmm. En dan had je nog douane. En die hielden jullie dan ook aan aan de grens, neem ik ja, aan. Ja, wij waren nog kinderen. En uh, soms ging men ook verder naar, naar Keulen. En uh, dan kwam je terug, en een beetje door uh, de Nederlandse douane er werd het hele auto wel eens nagekeken. Uh, maar, dat zei ik net, toen was ik nog een klein jongetje. Mm -hmm. En ik heb geleidelijk aan meegemaakt dat die grens helemaal opgeruimd uh, werden. Uh, en ik woon nu in Groningen stad. En uh, je ziet hier steeds meer auto's met Duitse nummerborden van mensen die hier of werken of komen winkelen. Want winkelen bij de buren is natuurlijk altijd veel leuker. Ja. En je hebt steeds meer Groningers die met de bus naar Oldenburg gaan of naar Esnabroek of naar Vellen, En die gaan naar Duitsland winkelen. Ja, en daar hoor jij ook bij? Uh, nee, daar hoor ik niet bij, maar ik vind het heel leuk... ...dat ik bij een of andere supermarkt sta en die hebben dan een aanbieding van iets wat ik eigenlijk helemaal niet nodig heb... ...maar wat ik wel heel leuk vind, bijvoorbeeld een accuoplader. Mm -hmm. En dan ineens een, eh, zegt een Duitse over mijn schouder heen duizend konings... ...die moet je kopen. <laughs> We pas gekocht bij ons in Duitsland en dan is die veel duurder. Want bij ons kostte die zoveel euro en hier kost die zoveel euro. Ja. En ik zit zelf te denken, zei hij toen na verloop van tijd tegen mij, om er eentje bij te kopen. Nou, zijn vrouw het hem. Maar dat maak je heel vaak mee. En dat vind ik ontzettend leuk. En uh, ik vind dat grappig en ik vind dat ook goed. Want... Uh, ja, Je wordt er toch steeds meer aan, meer aan herinnerd... Dan aan, aan dat wat je bent in Europa... dan, dan wat je scheidt van elkaar. Mm -hmm. En op die manier, als je dan bij die supermarkt staat... of bij die winkel staat en je hebt zo'n conversatie met, met een Duitse buurman... dan ervaar je sterker wat je bent in Europa... Ja, dan word je er weer eens even aan herinnerd. Dat je. Even een beetje, nou, over de grens merk je helemaal niks meer van. Bij Nieuwe Schans. Je rijdt gewoon met 120 kilometer door. Als je dan de spelregels houdt, tenminste. Uh, maar je wordt er uh, op zo'n moment eens even aan, aan herinnerd. Dat aan de andere kant van de grens natuurlijk helemaal geen andere mensen wonen. Dat. Uh, in, in, uh, dat gaat niet alleen naar Duitsland, dat is ook Denemarken en, en alle mogelijke andere landen in Europa. En ik ben heel erg pro-Europeaan. Uh, uh, hoe noem je dat? Heel erg voor Europa. Want reis je ook veel door Europa, Hink? Nee, dat heb ik wel gedaan. Mm -hmm. En dat doe ik al heel lang niet meer. Maar ik kan me nog herinneren dat Denemarken bijvoorbeeld niet in de EU zat. En uh, dat je enorme files. En. Uh, ja, sommige auto's werden er dan uitgepikt om een of andere aan te reden. En die werden echt helemaal uh, ongelooflijk streng nagekeken. Dat is uh, mijn vrouw en mij altijd uh, bespaard gebleven. Ja, nou, ik weet ook nog te, vroeger, uh, ging ik, ik woon dan wat dichter bij de Belgische grens, uh, ging ik wel eens naar België een dagje, naar Antwerpen. En dan ruimde ik altijd mijn auto een beetje op. Want dan dacht ik, ja, zo'n rotzooiërige auto, daar is zo'n dooienje zo lang mee bezig. En nog steeds als ik die grens over ga naar Antwerpen, om, uh, om een avondje uit eten te gaan of zo, vrienden op te zoeken, dan vind ik het zo heerlijk dat ik gewoon met een auto vol rotzooi naar België kan rijden, en weer terug, en dat het allemaal niks uitmaakt. Daar kan ik nog steeds van genieten. Ja, nou, mijn ouders hebben daar ooit. wat hele eerlijke mensen waren. Ja. het grootste geduvel mee gehad. dat die auto nagekeken werd. Toen hadden ze gewoon op de achterbank zwaaien met ze vieren. hadden ze een aangebroken flesje, ja, je voor branden mij. En die sluit had gezet, nou, als je hem nou aanbreekt. en die gooit er wat uit, dan maken ze, doen ze daar niet moeilijk over. Nou, daar deed ze ontzettend moeilijk over. En daar kregen ze een bekeuring voor. En toen moesten ze nog invoerrechten betalen ook nog. Ja. To, to, toen zei mijn vader, dat doe ik niet. Ik betaal geen invoerrechten. Ja, dat moet u. Toen zei hij, ik moet helemaal niks. En die is toen teruggereden, in, het was ergens in Limburg. En die is zo'n een, een café ingestapt. En die heeft tegen de waard gezegd, kun jij iets? Met <lacht> die flesje never. Oh, zijn ze, uh, ze weer bezig? Ja, zei hij. Ja. Nou, zei hij, mag hem wel opkomen, haal je je terug? Nee, ze u terug op neus. Geef er maar een paar rondjes van. Ja, ja, dat zijn wel weer leuke verhalen. Die missen we dan nu weer, hè? Nou ja, die missen wij. Ik mis dat als kiespijn. Dat je daar altijd, de eerlijkheid gebied mij te zeggen, dat destijds in Denemarken die, die sigaretten, die ik rook, dat doe ik nog steeds, die waren ongelooflijk duur. Dus mm -hmm. ik smokkelde altijd gewoon sigaretten. En die had ik gewoon onder mijn stoel van de auto. En dan vlak voordat we bij die grens waren, ging ik zogenaamd met mijn vrouw een beetje discussiëren, een beetje half ruzie maken. En nou, dan rijden we vlug door. En... Dus zo vetselde ik die sigaretten van mij altijd Denemarken. Maar ik vond het eigenlijk een heel vervelend idee. Ja. En uh, ik, ik, kan mij, ik kan mij Nederland, net als die vorige man, uh, meneer, zei. Ja. Ik, kan mij... ik ben Nederlander, maar ik kan me dat niet meer voorstellen zonder Europa. Zo kan ik ook zeggen, ik ben Twentenaar of ik ben in Groningen, maar ik kan me dat ook niet meer voorstellen zonder Nederland. Nee. En, en uh, ja, die nieuwe landen. ...die erbij zijn gekomen. Daar moeten we natuurlijk nog aan wennen. En Griekenland is verhaal apart, maar goed. Maar gaat dat lukken? Gaan wij wennen aan de Roemenen... ...en aan de Slovaken en aan de Slovenen? Ja, maar omdat het hele andere landen zijn die niet zo... Uh, ...ja, die, die kennen 20 jaar een democratie, hè? Ja. En ik denk dat dat gewoon tijd nodig heeft... Je moet ook een beetje geduld mee hebben. Niet alleen met, met, met, met de Roemenen zitten er nog helemaal niet in. Maar bijvoorbeeld met Hongaren. Maar zij zullen ook wat geduld met ons moeten hebben. Ja, ja. maar uiteindelijk en, komt het goed, zeg jij? Jawel, ik denk als je... Ja, daar ben ik van overtuigd. Dat uh, Europa heeft één uh, culturele achtergrond... En uh, dat zijn allemaal verschillende culturen... maar die zijn natuurlijk wel met elkaar heel erg verbonden. En uh, ik denk dat dat, uh, ja, dat het eigenlijk sneller gaat uh, dan ik denk. Henk van der Veen, dankjewel voor je reactie. En een goede nacht nog. Dag. Ja, wat voor rol speelt het Verenigde Europa in uw persoonlijk leven? Heeft u vrienden over de grens? Komen er vaak vrienden op bezoek? Heeft u in het buitenland gewerkt? Studeerde u in een ander Europees land? Of misschien woont u wel in een ander Europees land en luistert u daar nu naar Casa Luna? U kunt bellen 0800 1121 om mee te praten over die vraag wat Europa voor u betekent in uw dagelijks leven. U kunt mailen naar Casa Luna en twitteren kunt u met hashtag Casa Luna. En mijn gast uit het vorige uur, Europarlementariër Marietje Schake twittert mee. Zo uh, twittert ze zojuist. Iedereen heeft eigen ervaringen in Europa. Het is niet één verhaal en ik vind het leuk om dat van mensen te horen. Twitteren met haar mee, Casaluna. Hashtag Casaluna, dan kan dat op die manier. U kunt natuurlijk ook bellen naar 0800-1121 en dat deed John Racen. John, goedenacht. Goedenacht, met John racen, ja. John, welke rol speelt Europa in jouw leven? Nou, helemaal niet. Ik moet niks van Europa hebben en helemaal niet van de euro. Nee, en waarom dan niet? Dan zijn we snel klaar. Ja, en waarom uh, moet je niks van Europa nog van de euro hebben? Nee, sinds dat we die open grenzen hebben en uh, met die introductie van de euro zijn we toch in Nederland achteruit gegaan. Ja, en waar merk je dat aan dan? Dat merk ik hier in Maastricht met die overtalige... Studenten wat uit Duitsland, Frankrijk, België enzovoort komen, daar hebben wij als bewoners helemaal niks aan. Daar hebben we alleen maar last van. En die kosten ons alleen maar veel geld. Maar ja, al die studenten uit Duitsland en België, noem maar op, die besteden ook in de horeca en die drinken biertjes en noem maar op. Dus die leveren Maastricht ook geld op, toch? Nee, dat vind ik niet. Nee? Nee, nee, nee. Nee. Nee, nee, nee. Dat, is, dat is minimaal. Dat is echt minimaal. Maar wat voor gaan. last heeft u dan van, bijvoorbeeld die Duitse studenten die naar Maastricht komen? Gewaai-overlast, uh, uh, parkeeroverlast. Want daar komen ongeveer per dag 10.000 uh, Duitse uh, studenten naar Maastricht toe. Die bezetten al die parkeerplaatsen. Wat gaat Maastrichtse politiek doen? Die gaan uh, de Maastrichtse bewoners een parkeervergunning uh, door de stroot duwen. Dus daar zijn wij alleen maar benadeeld door. Ja, ja, ja. Maar u, u vindt niet dat die, dat die studenten ook wat leuks of wat levenders meenemen de stad in? Nee, niet, want er zijn heel veel klachten over zelfs, waar nog uh, kamergesprekken over komen. Dus hmm. uh, een heel negatief uh, nieuws is dit hier, met die buitenlandse studenten. U bent daar niet zo blij mee. En gaat u ook eens ja. naar, naar andere landen in Europa? Reist u zelf wel eens in Europa? Ja, luister, dat is waar ik voor belde. Uh, mijn vrouw die is van Poetse afkomst, die is al 22 jaar in Nederland. En ik hoor mevrouw uh, van die Europaraliërs... D66 vertelde dat we het ja, Europese zo... parlement, ja. Ja, dat dat allemaal zo positief opgenomen wordt en zo. Kijk, ik, we komen drie, vier keer per jaar komen in Polen. Mm -hmm. En die Polen waren in het begin heel blij dat ze in de Europese Unie waren. Daar hebben ze ook even voor gedaan. <coughs> Sorry. Ja. Maar uh, nu hoor je tegengeluiden. Want nu met die introductie van die euro, wat ook staat aan te komen... zijn die helemaal niet zo blij. Tenminste de personen die wat ik spreek dan. Nee, nee ze zijn bang voor de euro. Ja, en dat is hetzelfde wat eerst eerste ook al besproken werd. Dat wij hier in Nederland was zo positief waren over de open grenzen, de Europese Unie, de introductie van die euro hier... wat in Maastricht heeft plaatsgevonden. Ja, dat heeft toch ook een kant erin gekregen... En je merkt het nu al in Polen, en dat is de euro nog niet. Maar zegt u eigenlijk, meneer Reentje, dat, dat mensen in Polen spijt hebben? Althans, de mensen die u spreekt, spijt hebben van het feit dat ze toegetreden zijn tot die Europese Unie? Ja, een klein beetje wel. En waarom? Ik heb dat vanaf het begin meegemaakt. Ik heb mijn vrouw toen ik in het communistische systeem nog uh, leren kennen. Ja. Die zijn veertig jaar onder druk geweest door Warschau in verband met het communisme. Toen hebben die zich losgemaakt daarvan, want het communisme is gevallen ook dankzij Polen. Wat zeggen ze nu? Nou zijn we van de communisten af en van de Russen enzovoort. Maar nu krijgen we de wetten en regels opgelegd door Brussel. Ja, ja, ja. Dus we, zien, we zijn er eigenlijk niks mee opgeschoten. Nee, en heeft u de indruk dat Polen uh, economisch erop vooruit gegaan is door, door die toetreding tot de EU? Economisch zijn ze er iets op vooruit gegaan, om tot buitenlandse uh, investeerders heel veel geld daarin uh, gestoken hebben. Ja. Heel veel bedrijven ook, met dat zit. Want er zijn wel uh, uh, bedrijven, beter als hier nog, maar de mensen hebben het geld niet voor om het uit te geven. Nee, dus u zegt ze zijn er wel wat op vooruit gegaan, maar uh, uh, ze zijn nu bang voor de regeldrift uh, ja, ja. vanuit uh, Brussel. Hoe, dat vind ik ook wel interessant. Uw vrouw is Pools, ze ja. woont inmiddels 20 jaar in, in Maastricht. Jaar, 22 ja. jaar. Hoe kijkt zij, want zij, zij is ook als, als, als Poolse naar Maastricht gekomen, hoe kijkt zij naar die Duitse studenten bijvoorbeeld in de stad? Kijkt Denk zij daar het... op een andere manier naar dan u, omdat u een ja. echte Maastrichtse, Maastrichtenaar ja, bent natuurlijk? Ja. ja. Zij zegt dat de, de, de, de mentaliteit van, van Nederland achteruit is gegaan. Zowel financieel, maar ook de mensen zelf. Vindt zij stugger geworden, harder? Dat was 22 jaar geleden anders. De Nederlanders? Ja, over het algemeen. Ja, ja en hoe komt dat dan, vindt zij? zij ja, ik, ik denk dat zij hetzelfde denkt als ik. Ook door die introductie van die euro, die open grenzen. Nederland uh, was vroeger een sterk land. Met de gulden. En dat kun je nu niet meer zeggen. Nee, maar mevrouw Schaken, die we net spraken. die zegt ja, Europa moet ook sterk zijn. Want we moeten een grote speler op het wereldtoneel blijven. En Nederland is daar misschien op zijn eentje een beetje te klein voor. Ja, maar niet. Maar Europa, Europa is al niet meer sterk. Het zal ook nooit sterk worden. Want ieder land heeft zijn eigen mening. We hebben 27 schijnsrechters. Hè, en de ja. hoofdschijnsrechters zitten in Brussel. Want dan, neem ik een, dan pak ik even een ander onderwerp. Als je pak je netkaart waarom denk je tot deze jaar uh, de stekker wordt uitgetrokken hier? Door de Japanners. Want tot ze Europa ons debuut, onbetrouwbaar, te duur enzovoort. Dat heeft een reden gespeeld. Tot NetKar weggaat. vereent dit jaar 1500 man op straat. Maar zou netcar niet zijn weggegaan uit een wat meer zelfstandig Nederland? Nee, nee, nee. nee. Dat denkt u niet? Nee. Nee, nee, nee, dat denk ik niet. Even een reactie van, uh, van Marintje, die uh, mee twittert, met ons tot twee uur. Zij twittert, uh, meneer Rees, de Polen die ik spreek en die ik zie zijn vol energie en zijn juist blij met Europa. Ontmoet u die polen ook als u op bezoek gaat? Bij de familie van uw vrouw bijvoorbeeld? Ik kom wel mensen tegen wat, wat, wat positief zijn, ja. Maar dat zijn als twee van de, acht, van, van de, van de tien zijn dat was tegen. En ach, ja, die zijn twijfelen weten ook niet goed wat het moet. Nee, dus dat zijn nee. twijfelaars. Ze weten eigenlijk ook niet goed hoe ze ermee moeten omgaan. Na die mevrouw wat dat twittert, die komt niet drie keer per jaar. En voelde zoals als ik welkom in die dorpen. Hè? Ja, dorpen. ja. U, u komt twijfel tegen daar in die dorpen. Ja, ja, ja zeker. Die ja. zijn zo aan twijfelen en vertrouwen het hele zootje helemaal niet. Want daar hebben ze ervaring mee. Ze hebben ja. ervaring met uh, wat ik net heb uitgelegd met die 40 jaar onderdrukking. Ze zijn wantrouwig tegen, tegen grote uh, uh, systemen, wat dat betreft. Want ja. die vrouw, die, ik vraag me dan af... of die vrouw van D66 wel eens een keer in Polen is geweest. Of gaat ze daar maar alleen op zakenreis? Ja, wat... dat is heel iets anders. Als dat je daar tussen de mensen komt en met die mensen praat. Dat nou, is heel anders. Marietje, als je dit hoort, laat even weten of je wel eens in Polen komt... en waar je dan komt in Polen. Dat wil meneer Rees graag weten. Meneer Rees, mag ik u danken voor uw uh, reactie? Graag gedaan. En uh, uw blik uh, op Europa vanuit uh, de stad waar het verdrag 20 jaar geleden uh, uh, ondertekend werd. Hè, vanuit Maastricht. John Reze, dank u wel. En een goede dank dag, dag nog. Dag. dag. dag. Hoi. Ja, en uh, over 1992 gesproken, het jaar waarin dat verdrag van Maastricht werd uh, ondertekend. Het is ook uh, een uh, liedje geworden, dat jaar 1992. en Althans, onderdeel van de titel van een liedje. In Siem in 1992, samen in 1992. Met dat liedje won de Italiaanse zanger Totto Cutugno in 1990 al het Eurovisie Songfestival. Ja, met een loflied op het uh, ene Europa kon je in 1990 nog moeiteloos het Songfestival winnen. Totto Cutugno. Yes, yeah. Unite, unite, you wrong. stesso son mm -hmm. insieme unite unite you roll. channel. Toto Coutinho, winnaar van het Songfestival met Insieme in 1990 was dat ervaringen met uh, Europa. Hoe speelt Europa, het verenigde Europa, een rol in uw leven? Daarover praten we vannacht in uh, Casa Luna. U kunt bellen met 0800 U kunt mailen naar casaluna.ncf.nl. Of u twittert met hashtag Casaluna. En dan twittert u samen met uh, Marietje Schaken, Europaelementaria van D66, voor u te gast bij ons. En uh, Marietje reageert ook op het uh, gesprek dat ik had met John Rees uh, over de, de mensen in Polen die niet altijd even blijven zijn met Europa. Uh, Marietje zegt eerst, ik ben drie keer in de, uh, Polen geweest afgelopen jaar... in Krakau en in Warschau. Maar de volgende keer ga ik op zoek naar Poolse twijfelaars. En even later twittert ze ook nog. Ik heb even gekeken naar de opiniepeilingen in Polen. kwart is blij met de algehele voordelen van het EU-lidmaatschap. Uh, even kijken wie ik aan de telefoon heb. Meneer Hoekstra, goedenacht. Ja, goedemiddag. Meneer Hoekstra, wat betekent Europa voor u in uw dagelijks leven? Uh, heel weinig. Gewoon de euro en, en meer niet. Mm -hmm. Ik ben maar een simpel mannetje. Maar laat ik één ding voorop stellen. Ja, mag ik mijn verhaal even doen? Ja, natuurlijk. Heel graag zelfs. Uh, een welvarend Nederlands van vroeger, uh, 1950 tot 1992... Uh, uh, 90. dat ging, ging ook goed. Dus dat ik, vond ik prima. Mm -hmm. Maar de hoge heren, politici, die hebben anders beslist... En nu zeg ik, ja, dan moet je ook doorzetten. Niet meer terugkeren uh, op je schreden. En, en waarom moeten we doorzetten, zegt u meneer Hoekstra? Of moeten de politici nou, doorzetten? Nou ja, een, een, een gezamenlijke Europa, dat is belangrijk voor onze vrede, onze welvaart. En ja, je moet, je moet uh, grote, uh, grote gebieden hebben om te con kunnen con concurreren. Mm -hmm. Dus we moeten een gezamenlijk Europa moet je maken. En dan zeg ik, dan moet je minder naar de Verenigde Staten kijken, maar meer aan het oosten, want in wezen is Europa, het is een, het schiereiland land van Azië. Maar dan moet je de, een bepaalde macht moet je naar het Euro Europese parlement moet je toeschuiven. Maar daarom kunnen we onze eigen landsidentiteit wel houden en onze eigen grondwet. En hoe kan dat samen gaan, zegt u? Ik bedoel, die landsidentiteit versus de macht van het Europese parlement. Hoe kun je die twee gelijk op laten gaan? Ja, dat moet wel kunnen, volgens mij. Van, uh, bepaalde zaken, die geef je in handen van, van, uh, van het parlement. Zoals uh, nou, gezamenlijke economie... Uh, Landbouwwetten en, en uh, milieuwetten, dat moet je gezamenlijk regelen. Mm -hmm. En, en uh, over het weer en zo, over die, die opwarming. En als je je eigen grondwet behoudt, dan, dan gaat je eigen landidentiteit gaat toch niet kapot. Ja, dus u zegt: uh, laat, laat die twee gelijk opgaan, maar laat Europa ook sterk zijn. Ja. ja. Is, en en waar is. liggen dan voor u de grenzen van dat Verenigde Europa, meneer Hoekstra? Nou, die mogen wat mijn part wel betreft uh, naar, naar Rusland gaan. Want dat heb ik altijd gezegd. Die moeten Rusland erbij uh, halen. Mm -hmm. Oh, dat zou mooi zijn dat dat erbij uh, kwam. Ja. Ook meer, uh, uh, ja, die mensen moeten daar ook democratie hebben. Of ze moeten ons wel, ze moeten hun complimenteren met, met onze, onze toestanden. Maar, als... Meneer Hongstra, bent u er nog? We hebben even storing ja, heb op de wel... lijn. U bent er nog, gelukkig, ja. Ja. Uh, maar zij hebben daar uh, heel veel grondgebied. En ze hebben daar gas en, en olie. En, en dat zijn wij nodig. Dus we zullen wel contact met hen moeten zoeken. Dus het zou mooi zijn als Rusland ook uh, uh, uiteindelijk lid zou worden van de Europese Unie. En Turkije, dat is ja, ook zo'n land waar het gaat over gesproken wel wordt. ver. Daar moeten ze zich, wat ik zeg, dan moeten ze aan, aan willen sluiten. Ja. Maar je moet in ieder geval moet je niet naar in, vervallen in patriotisme en vreemdelingenhaat en haat en in kleinburgerlijke sentimenten. Want dan, dan verlies je de, de toestand. Meneer Hoekstra, dank u wel voor uw reactie. En wie weet hoeveel hunen uh, of titonenbloed we nog in ons hebben? Wat, wat, ja, ja, ja, je weet het nooit, ja, precies. Nee. Meneer Hoekstra, dank u wel voor uw reactie. En een goede nacht ja, nog. Oké, okay. ja, dank u. Ja, dag. dag. Erik, goeienacht. Goeiedag. Welke rol speelt Europa in jouw dagelijks leven? Het verenigde Europa? Uh, weinig eigenlijk. Ik vind het leuk om een vakantie te houden in Europa... maar voor de rest uh, betekent het voor mij persoonlijk weinig. Mm -hmm. en, ik uh, vind het wat... allemaal prima wat die mensen op doen en, Zoals Brits Schaken, dat zal best een ambitieuze vrouw zijn en zo... En wat mij meer omgaat is van, ik denk dat er zijn, er zijn 27 landen nu met 27 identiteiten Ja. En ik denk dat dat verdomd moeilijk is om te verenigen. Dat blijft iedere keer maar weer in Brussel als die mensen maar te vergaderen daar, hoe lang het allemaal doet. En dat ze er niet uitkomen en dan dit wel en dat niet en dus en zo. Uh, ik denk dat ieder land eigenlijk zijn eigen identiteit moet behouden en dat ze daar de kracht uit moet halen. Zoals de elf steden toch, weet je wel? Ja. Uh, mevrouw Brietje schrijft, ik heb de, de schaatsen niet uit vet gehaald. Nee, dat zullen meer mensen niet hebben gedaan. Maar het is wel, iedereen loopt helemaal warm voor. En dat is puur iets Nederlands. Ja. En ik, dat, dat vind ik gewoon, ja. Als je, ja, als je in Italië bent, die zegt Elfsteentorp, zullen ze zeggen, huh, daar heb je het over? Dus en het waarschijnlijk gaat... hebben ze daar weer tradities waarvan wij zeggen, huh, waar heb je het ja, over? Nee, nou, precies. Dus dat is al heel moeilijk te verenigen. En, maar kun, kun je Europa ook niet gewoon verenigen met een 11-stedentocht en met een leuke Italiaanse uh, wedstrijd en met iets uh, grappigs uit uh, Litouwen wat ze daar al eeuwenlang doen? Doe, dat kun je toch onder één noemer brengen als Europa... met al alle mooie ja, tradities nee, die er zijn? Nee, dat, dat zou kunnen, maar het is dat, dat, dan is de Litouwse identiteit... en dan is de Italiaanse identiteit en dan is de Nederlandse identiteit. Maar ook Europese identiteit... Nou ja, ik bedoel, ik, dat vind ik het leuke van Europa, laat ik, laat ik eerlijk zijn. Ik vind het geweldig dat, dat je eh, tegenwoordig makkelijk door het continent kan eh, reizen. En dat je ook al dat soort eigenheden van die landen zelf kunt, kunt ervaren. En natuurlijk, dat is echt, hè, die afstedentocht toch, dat Kon dat voorheen niet dan? Voordat, voordat je Europa vrij kon reizen, kon je ook in Italië, toch? Koen nee, Italië. natuurlijk, maar het is er ook... Ik, wat ik net vertelde over, over uh, grenscontroles, dus ik vind het gewoon heerlijk dat je vrij kan reizen. En dat, dat je niet overal een paspoort hoeft te laten zien in dat je, uh, uh, uh, je contacten kunt leggen met mensen op een toch net even iets makkelijkere manier en aan de, ja, de ene maar, kant ja, natuurlijk ja, is die ja maar, da ja? Ja, maar daar, daar heb ik het niet over ik bedoel kijk als als uh, voorheen als ik nou met een paspoort laat zit en ik moest naar Italië en naar Frankrijk weet ik en toe kon ik ook contact leggen met mensen ja, nee, dat, dat is dat, natuurlijk dat, zo. Dat, dat, dat, dat is gewoon voor mij het verschil niet. Het is niet inderdaad dat je makkelijk door kan rijden. Dat, dat is het enige makkelijke eraan. En dat je overal met de euro kan bezalen, dat is fijn. Dat is toch prettig? Ja, vind ik ja, prettig nee, dat althans. Fijn, maar, maar in principe... De, de, de, de intentie blijft hetzelfde. Als je moet al, moet je, je pas verlaten, zien je komt in een ander land... dan kun je die mensen ook leren kennen. Nee, daar heb, daar heb je absoluut gelijk in. Dat is absoluut waar. Alleen dat, nu dat, is dat wel een stukje gemakkelijker. Maar jij zegt maar, eigenlijk... Die, die nationale identiteit en die Europese identiteit... gaat niet samen. Nou... Het zou misschien wel samen kunnen, maar ik denk dat, dat gewoon ieder, ieder land zijn eigen identiteit moet, moet kunnen laten zien van zo en zo is het. Want als, als bijvoorbeeld de hockeydames of de mannen voetballen, weet je, Oranje die staat, die staat in de finale of weet ik veel wat, dan is Nederland gewoon eensgezind. Ja. Nou, net zoals met de steden, toch? Ja. En dat is gewoon een stukje, ja, we noemen het maar nationalisme, zo wil ik het niet noemen. Het is een stuk, een stuk folklore van Nederland. Wat tenminste bij mij een warm gevoel opbrengt. Ja, nee, absoluut. Dat is ook hartstikke leuk natuurlijk. En dan ja, moeten we en vooral en blijven we ieder, koesteren. Iedereen loopt er warm op en die hoopt erop. En dit en dat. en zo. zo, zo. Maar ja, in Italië zullen ze dat niet hebben. dan kan je wel uitleggen daarom. dan zullen ze het niet snappen. En andersom inderdaad net zo. wat je ook net zegt. En ja, waar dan ook. Dus het, Ik denk dat het gewoon een, een, een verdomd moeilijke taak is... om 27 verschillende deel, deelstaten uh, bij elkaar te brengen... tot één grote supermacht. Maar wat, daar, vind, je van, het... wat vind je van streven om dat te doen? Ja, ik denk dat uh, het streven is mooi, maar ik denk dat je met uh, zoveel verschillende, zoveel moeilijkheden gewaagd krijgt van verschillende culturen, want culturen zijn prachtig, maar uh, als je kijkt naar Hongarije, Roemenië, dat is, dat is zoveel, uh, zoveel verschillend met Nederland. Nederland is ook zoveel verschillend met weet ik wat voor andere landen. Ik denk dat dat zo moeilijk te verenigen valt. Ik denk dat het enige wat te verenigen valt, dat, dat is de munt. Mm -hmm. En ik denk dat dat, dat daarom een beetje de cru in zet. En ben je daar blij mee dat de munt verenigd is? Althans in een aantal van de 27 landen die niet... Ja, moet? nou kijk, dat werk is het ene wat je net ook zegt. Het is makkelijk als je in een ander land bent dat je met dezelfde munt kan betalen. Maar die, je blijft gewoon met verschillende culturen zitten. En zolang die culturen zich niet kunnen verenigen met elkaar, ik denk dat daar gewoon de moeilijkheid in zit. En de ambitie, wat mevrouw Marietje Schaak ook heeft, is ont ontzettend prachtig. Maar als je gewoon al ziet wat, wat er in Brussel gebeurt... hoe we vers droomen moet moeten discussiëren. En zoals mevrouw Marietje Schaken zei ook van... Ja, een Nederland, Nederlander is blij als een pol voor een tientje in een uur... ik noem wat, of goedkoop het huis kan schilderen. Ja. Nou, ja, ik heb een klussenbreid. Ik ben er niet blij mee. Nee, want jij, jij krijgt minder werk doordat die polen... om ze zomaar eens te noemen, voor een tientje dat huis schilderen. Nou, bijvoorbeeld, ik, en ik ga niet naar Polen om daar, om daar voor vijf euro per uur te schilderen. Ik noem maar wat. Nee, nee, nee. Dus dan is Europa voor jou ineens in je dagelijks leven een minder prettig gegeven? Nou, dat heeft niks met Europa te maken. Dat heeft ermee te maken dat, dat sommige mensen buiten mij om beslissen van dat vinden wij fijn. Ja, ja. Maar ben jij uiteindelijk, je zegt het is een nobel streven, het is een ambitieus streven. Ben je uiteindelijk voorstander van dat streven? Of zeg je van nee, ik. Ik ja, nou ja, vind het wel een mooi voorbeeld wat je geeft. Hey, als hey, aannemer hey. is het minder prettig dat mensen beneden de prijs werken, althans beneden jouw prijs werken. Hey, ik denk dat er mooi streven zijn dat 27 neuzen dezelfde kant op zouden staan. Ik denk dat dat nooit gaat gebeuren. Nee, mooi streven, maar niet heel, heel uh, realistisch, zeggen Nou, omdat iedereen voor, voor, voor zijn eigen gewin gaat. En, uh, dat, dat is, dat is zo zie ik het, het en Kijk, En dan zeg ik, de Nederlandse identiteit, dat moet je, dat moet je toch koesteren. Dat is zoals nou laatst met die steden, toch wat ik al zeg. Mensen worden er warm van, genieten ervan. En kan mevrouw Marietje schakelen, de schaduw niet uit het vet halen. Omdat de natuur, dat heeft wel gelijk. Hè. Maar het is wel even een gevoel van, hé, hey, we zijn weer samen. Ja, dat is absoluut waar. En dat was ook een mooi, mooi gevoel de afgelopen dagen. Ja. En het is ook zonde dat het niet doorgaat, eerlijk is eerlijk. <lacht> en, Erik, mag, mag ik je bedanken voor je reactie? En Dank ik je wens je nog een hele goede nacht. Hè? Dank je wel. Ik ga gedaan. Dag. Dag. Uh, eens even kijken wat er uh, zoal getwitterd wordt op dit moment. Uh, uh, Marietje twittert ook nog vrolijk mee. Die gaat toch niet helaas uh, vroeg naar bed, zeg. En mag je schaken? Uh, zij twittert uh, Alabama en Californië zijn heel anders. Maar het is ondenkbaar dat de Verenigde Staten nog apart zouden opereren. Dat is een reactie op het gesprek dat ik net had met Erik. Ik ga straks praten met Anne-Marie. Maar eerst een liedje van een groep uit het Westland. De Kromme Jongens. Dat is een groep die daar enorm populair is. En ja, die PVV heeft dus een, een, een, een meldpunt opgericht... Waar je, waar je kunt klagen over Midden-Europeanen en Oost-Europeanen. Maar als ik dit liedje hoor van die Kromme Jongens... dan kun je ook heel anders over Oost-Europeanen denken. Want die Kromme Jongens die, eh, hebben een loflied opgenomen op Justine. Ja, dat is een Poolse vrouw die komt werken in de kast in het Westland. En ze zijn allemaal enorm stiekem, maar wel enorm erg verliefd op Justina. Dit zijn de kromme jongens. Justina. Justina. Justina. Dit is Hollandia. Door het raam van een nation, het lijkt een arbeiders bestaan. Een bloedgang door de mist, als het volgend en terug is, In hierheen zie ik jou daar gaan. Kijk dan door het raam heen, je voelt wat je niet alleen, maar het lijkt nou niet bepaald vakantie. Werkt dat in een warme kas, of wie van voor de oorlog was? Een vrouw met productiegarantie. Wat lekker aan, wat er met als je in de doos zit, ik Thuis. Maar mijn wat een de huis dat wacht op jou stuur van de kou je stiena. Je feest alle heimwee weg. Als ik al lang op een slecht je loopt dan zwaar en het is gelijk happy. Jij bigos ik bloemkool, maak ben geen tegenpoel. Ik spuug ervan, je kent mijn taal niet. Je bent van een ander soort, je komt van een ander rot. Ik zie jou graag nog wel een potie. Nog van jou en handen uit de mouw. Je bent de Teksel op een doosie. Wat lekker aan wat er met als je in dat douche zit, ik wil je hebben als mevrouw vrouw Jestina. Dan was nog in thuis. Mijn jongens. Verkikkerd op je Justina. Ik krijg een mailtje van Henny Duits. Henny schrijft: Ik heb 2,5 jaar geleden met mijn jongste zoon een rondje Europa gedaan. Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Italië, Zwitserland, Duitsland. Thuis. Achteraf gezien hadden we onze paspoorten thuis kunnen laten. en een auto vol smokkel, vol smokkel waarmee kunnen nemen. Want we hebben nergens ook maar een controle of wat dan ook gehad. bij geen enkele van die 15 grensovergangen. 15 of 20 jaar geleden was dat waarschijnlijk toch heel anders gegaan, schrijft Henny Duits. Annemarie, goeienacht. Ja, goeienacht. Annemarie, welke rol speelt Europa. Eh, staat je radio aan, Annemarie? Nee. Oké, okay, nee, dat galmt een heel klein beetje. Um, welke rol speelt Europa in jouw leven? Wat zeg je? Ik heb mijn tv aan, misschien stoort die wel. Oké. Okay. kan ik ook uitdoen. Nou, heel graag, heel graag. Hij is uit. Ja, ik wilde eigenlijk een beetje reageren op meneer Renze. Ik ben ook een Limburger. En wat je noemde vol bloed. Want ik, we hebben kunnen traceren dat ze wel van moederskant Vossen, als van vaderskant Ummels, wij tot 1600 te traceren zijn. Nou, dat is echt Limburg, hè? De schoolmeester, heeft mij geleerd dat wij ooit gehoord hebben dat het Habsburgse Rijk, dat Karel de Grote ook een dikke rol gespeeld heeft in Limburg, als mede Napoleon. We hebben nog steeds een Napoleonsweg, van Noord tot Zuid-Limburg. Mm -hmm. Dus al dat al, we hebben heel erg veel Europese roots. En ik heb zelf ervaren, nog voordat de muur gevallen was, dat ik met mijn Limburgse dialect... vanuit Nederland tot aan de buitengrens van Oostenrijk... overal terechtkom. Ja. Dat ondanks het feit dat iedere gat in Limburg... meent een eigen variant van het Limburgse dialect te hebben. Maar ik kom met mijn... Limburgse mengtaaltje, wat met hele Soekong-Mons- en Maastrichtse invloeden, kon ik toch heel aardig uh, uit de voeten. Ja. Uh, het hield alleen op vanaf het moment dat ik in Joegoslavië terecht kwam, want dan kon ik nergens meer met mijn uh, euro, met gyropas geld ophalen. Uh, want het geld was niet inwisselbaar, hoezeer men mij ook wilde helpen. Maar ja, daar waren de mensen... Sowieso toch wel erg behulpzaam. Mm -hmm. Want ik was gestrand met een kapotte startmotor En ze hielpen me. Ze wilden alleen een onderpand. Totdat ik één man trof in Banja En die zei, ik heb zo'n last gehad in... Ik zwierf op straat. Hij was gasarbeider geweest. Hij was zijn baan kwijt. Hij had niks meer. En toen had hij zichzelf gezworen dat als hij ooit mensen in nood zou tegenkomen, dat hij ze onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk zou helpen. En hij leende mij van zijn gespaarde Westgeld 50 D-Mark. Ja. Daarmee kon ik tot in Oostenrijk komen en daar weer gewoon via de Giro mijn geld ophalen om mijn auto te laten repareren. En dat vond ik zo'n fantastisch iets, dat die man dat gedaan had. En ik mm -hmm. heb natuurlijk zo dat je binnen de kortste keren zijn centen terug had met rente. Ja. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, en dat vind ik echt heel belangrijk dat iedereen dat hoort. Ik heb vanuit de vredesbeweging deelgenomen aan de conferentie over vrede en veiligheid in Europa. En die begonnen eh, begin 90e jaren. En we kwamen daardoor in Finland, in Estland, in eh, toen nog eh, Tsjechoslowakije. En. Eh, we ...waren conferenties, dus mensen hadden het op ingetekend. ...maar wat mij zo opviel was dat jonge mensen die ook aan die conferenties deelnamen... Uh, ...uit de Oost-Europese landen, toen nog warschau landen... Ja. ...dat die uh, ons benijden dat wij zo'n vrijheid van beweging hadden... ...en dat ze zeiden, ja jullie hebben na de Tweede Wereldoorlog... ...met behulp van de Marshallhulp, jullie economieën kunnen opbouwen... ...dat hebben, is bij ons allemaal uh, niet uh, gelukt. We hebben ook ooit tot dat grote... Europa uh, behoort. En we willen zo graag weer bij Europa horen. We willen ook reizen. We willen ook naar Athene. We willen ook naar Rome. We willen ook naar Venetië. En noem maar op. Ze wilden dus vooral datgene waar ze zo ontzettend veel van gelezen hadden. Want die Oost-Europeanen die lazen zich werkelijk stuk. En die wilden gewoon dat wat ze via de literatuur hadden leren kennen. Ook met de daad meemaken. Ja. En ze wilden naar Amsterdam omdat ze van Amsterdam zo ontzettend veel gehoord had. En ze wilden allemaal naar het rode lichtkwartier. Want wat daar gebeurde, dat was. Had ze zo ontzettend nieuwsgierig gemaakt. En ik heb mensen in huis gehad die via Pax Christi naar Nederland kwamen. Om hier aan conferenties deel te nemen. En ik zal niet vergeten de jonge Slovaakse, toen nog Tsjechisch-Slovaakse economen. Die de hele dag met een sinaasappel in de hand liep. Waar ze af en toe een beetje aan zoog. En ik snapte daar niks van. En toen, die heeft in mij gelogeerd. Toen heb ik haar op een gegeven moment gevraagd. Meisje, waarom loop je nou toch, onze, onze gemengde, onze taal die we met elkaar voeren. Dat was toevallig Duits. Mm -hmm. Waarom loop je nou toch de hele dag met die sinaasappel in je hand? Toen zei ze, bij ons zijn geen sinaasappels te krijgen. Ik ben zo godverdomme blij dat ik een keer een sinaasappel yeah, eet. Yeah. En dan ben ik er zo zuinig mee. Yeah. Toen, dat, en dat zijn we als economen hè? Ja. En dat was, dat was niet toevallig dat zij had ingetekend voor deze reis. Zij wilde gewoon deelnemen aan een breder economisch bestel... met uitwisseling van personen en goederen. Ja, mensen wilden toen heel graag bij dat ene Europa horen daar in Oost-Europa. Dat, dat ervaarde je toen. En die, die wilden deelnemen, die wilden zich ontwikkelen, die wilden meedoen. En spreek je die mensen van toen nu nog wel eens, Annemarie? Nee, nee. Ik ben in 1994 een beetje... Oh, beetje, beetje ernstig teleurgesteld, uit de vredesweging gestapt... omdat men maar niet wilde horen dat een economisch embargo... zoals het tegen Irak ingesteld is, ook een vorm van oorlog is... en waaraan vooral vrouw, vrouwen en kinderen ten onder gingen. Die mannen die waren al ten onder gegaan in de oorlog met Iran... of voor zover ze nog overleefden, zag je ze overal in invalide wagentjes rijden... maar men wilde niet horen dat... Economisch embargo geen substituut voor oorlog. Dat is een hele smerige, sluipende oorlog die de allerzwakste treft. En daarom ben jij uit die vredesbeweging gestapt. Maar dat hoe schat je het in? Die in. mensen. Ja. Annemarie, even terug naar, naar de mensen die je in Oost-Europa ontmoette. Ja. Dat vind ik interessant. Ja, die, die jonge mensen. Die jonge ja. mensen van toen. Hoe schat jij in dat die nu um, dat er één Europa beleven? Want veel van die mensen zijn nu deel van datzelfde Europa waar wij, waar wij ook deel van uitmaken. Maar een van de vorige sprekers heeft gezegd: Brussel moet de openheid. Ik was in Georgië. Ik heb een rondreis kunnen maken afgelopen zomer rondom een Zwarte Zee. We waren in Georgië en we zagen daar in de cafés uh, McDonald's. Ja, ja erger lachen. Eh, Dat zagen, zagen wij jonge mensen. Met de, die die plugden in met de computer. En Die waren bezig internationaal contacten eh, uit te bouwen. Die wilden niks liever. Dus eigenlijk hetzelfde zag je daar wat je wat je eerder in Oost-Europa zou horen. Ja, ja, ja. Ik begrijp het. Dus, dus je zag eigenlijk hetzelfde opnieuw. In, in, in, in, in, in uh, Oekraïne, identito. De, de meisjes op de boot. Dat uh, was een rondreis per boot en we legden overal aan. En de meisjes op de boot zeiden, oh nee, mee mee. we willen mee, we willen mee, mee met jullie. Want die vonden het ontzettend gezellig om met ons uh, te kwekken. En ze, ze, zei, ze zeiden van wij wij willen gewoon deel hebben aan datgene waar jullie ook deel aan hebben. Ze waren natuurlijk hartstikke blij dat ze even een baantje hadden. Maar ze willen zich zo ontzettend graag economisch ontwikkelen. En intelligentie en opleiding ontbreekt het hen niet. En tenslotte Annemarie, ze zijn wat jou betreft allemaal welkom. Nee, je, je, je zult spelregels moeten hebben. Want ja, kijk, het is net als bij de uitverkoop bij de Bijenkorf. Dan spieken ze allemaal hetzelfde af. Je zult spelregels moeten hebben hoe je uh, de, dat uitwisselen van diensten en goederen... zoals ook bijvoorbeeld de, hè, de, de, de Poolse arbeiders die hier goedkoop in de bouw werken. Dan denk ik, ja, wij hebben ook altijd beunhazen gehad. Er waren altijd bouwvakkers die de vrije tijd erbij klusten... om er een beetje geld bij te verdienen, zodat ze ook een eigen huisje konden kopen. Nou dat, en we hadden belastinghandelingen had Het daar niet op, want die vond dat wij allemaal uh, niet zwart geld mochten betalen aan bouwvakkers die overdag uh, gewoon volgens de spelregels werken. Nee, je, nou, je zegt: dat je, zult, dingen, je zult spelregels moeten, moeten hebben. Het zal niet simpel zijn. Nee, maar je, als je die spelregels weet op te stellen, dan zijn die mensen welkom, wat jou betreft. Al die uh, jonge mensen die uh, met een Erasmusbeurs aan universiteiten overal in Europa kunnen studeren. Zo kunnen ook de studenten uit Duitsland in Maastricht studeren. Daar moet je niet kinderachtig over doen. Het feit dat jonge mensen, dat mijn kinderen, in het buitenland hebben kunnen studeren. De ene die kon een, een, een jaar naar Canada met het, geld bijeengescharreld. Want die hebben ik niet rijk. En ze heeft het voor elkaar gekregen. En de ander heeft in, in Frankrijk gezeten. Daar ontwikkel je door. Daardoor krijg je een bredere kijk. Daardoor wordt je talenkennis vergroot. Wees er verdomme blij mee. Anne-Marie, dank voor je reactie. En ik wens je nog een goede ja, nacht. Op hoop al die mensen die zo bang zijn... en hart onder de riem gestoken hebben. En vooral die Limburger. Die kan echt overal met zijn dialect terecht. Ook N met het Maastricht. Anne-Marie, dank Misschien moet je het eens uitproberen, inderdaad. Anne-Marie, dank Ik ben ook wel benieuwd, Marietje. Mocht je nog luisteren, wat jij daar eigenlijk voor vindt? En nu wordt Rusland al voor de tweede keer genoemd als potentiële kandidaat voor, voor, voor die Europese Unie. Is dat op een langere termijn een, een reële optie? Wat vind je? Dus Marietje, laat van je horen via hashtag Casaluna. Dat kunt u ook nog eventjes, net zoals mailtjes sturen naar casaluna.cnv.nl of bellen met 0800 1121 over de rol die Europa speelt in het dagelijks leven. Aan de telefoon heb ik Memo. Goeienacht, Memo. Goeienacht, Casaluna. Goedenacht, Nemo, ja, welke rol speelt het Verenigde Europa in jouw uh, leven? Uh, ik, ik zal simpel zeggen... geen een, uh, hele natuurlijke rol. Dat hoort bij alle mensen maakt niet uit of van West of van Oost of van Noord of van Zuid. Wij voelen allemaal hetzelfde. Als wij blij zijn, dan voelen wij blijheid. Als wij verdrietig zijn, dan voelen wij verdriet. En uh, zo verder, zeg maar. Yeah. Dus uh, ik denk dat heel veel meer voordelen zijn dan na alleen, alleen is kwestie dat uh, over die thema in uh, politiek bijvoorbeeld in Nederlandse politiek dan uh, partijen uh, bedrijven eigen belangen in die discussie niet belangen van het hele land maar meer politiek zeg maar uh, parta Partijpolitiek belangen. Mm -hmm. da, nee, dat vind ik echt. Omdat als je wil uh, verschil nad, nadrukken tussen bijvoorbeeld twee landen, dan kun je zo makkelijk hele grote verschillen noemen tussen bijvoorbeeld uh, provincie Limburg en provincie Noord-Holland. Dan, dan uh, in verschillende mm -hmm. landen maken van die twee provincies. Dus als we allemaal doen aan minder verschil nadrukken en meer gezamenlijke dingen, dan zal het gewoon gaan. Maar ja, Memo, mag ik vragen waar je vandaan komt? Want ik je kom bent geen Limburger en ook geen Noord-Hollander volgens mij. Echt. Hoop jij ook, Memo, dat jouw land van herkomst, Bosnië... uiteindelijk deel gaat worden van de Europese Unie? Wat dat betreft zou het alleen al daarom belangrijk zijn, zeg je dat Bosnië deel zou gaan uitmaken van die maar Europese Unie. Maar door, ook door zeg maar Bos Bosnische uh, multiculturaliteit. Ja, Bosnië is, is natuurlijk zelf is, ook al een heel verscheurd daar land. Is, hè? Da, daar is multiculturele samenleving niet opgelegd. Daar is die al eeuwen aan de gang en, uh, en is. Uh, zeg maar meteen een natuurlijk leven ontstaan. Maar goed, in Bosnië, je... dankzij al die cultuur is Bosnië natuurlijk ook akelig verscheurd geraakt. Ja, maar dat, dat is uh, dat is niet alleen geweest in Bosnië. Dat is, dat is niet vergeten dat Bosnië is uh, wereldse kruising. Van Aha. alle wegen uh, gaat door in Bosnië. Van west naar Oost en. en andersom. Dus alle belangen van de hele wereld is daar in, in, in, in botsing gekomen, zeg maar. En dat is gelukkig nu, nu gestopt en uh, uh, Bosnië is aan het rehabiliteren van uh, die onnatuurlijke gebeurtenissen dat daar plaats heeft gevonden. Nemo, mag ik jou bedanken voor je reactie? Ik bedank u en ik... Uh, ik hoop dat de uh, Europa gaat door. Memo, dankjewel voor je reactie. Ik wens je nog een de goede nacht en succes. Dankjewel. Dag Doei. en goede nacht ook voor jou. Ja, de laatste tweet. Er is inmiddels een interessante discussie ons. Heeft zich ontspannen tussen Marietje Schaken en door een van onze met, met een van onze bellers via Twitter. Want Marietje twitterde natuurlijk, ja, Alabama en Californië zijn heel verschillend, maar hoor je toch bij datzelfde land, bij die Verenigde Staten. Erik heeft gezegd, ja, de Verenigde Staten zijn niet te vergelijken met Europa, daar is de eenheid al veel groter. En Marietje, dank nu voor de update van Erik. En die is nu een reactie aan het formuleren, denk ik zo. En Marietje, die. Uh, reageerde ook nog eventjes op. Uh, de bellers die zeggen, ja, Rusland zou eigenlijk ook deel moeten gaan uitmaken van de Europese Unie. Twee tweets uh, stuurt ze daarover. Helaas gedraagt Rusland zich op dit moment on-Europees tegen de oppositie. Uh, maar bijvoorbeeld ook door niet mee te werken aan de resolutie uh, in de Verenigde Naties uh, tegen Syrië. En uh, ze schrijft ook nog, het Russisch lidmaatschap van de Raad uh, van Europa brengt verantwoordelijkheden mee, waaraan op dit moment niet wordt voldaan. Ja, het is bijna twee uur. Ik, ik ga afscheid van u nemen. Ik bedank u voor het uh, bellen, voor het mailen, voor het uh, twitteren. Uh, Maritje Schaken, ook jij bedankt voor het, uh, voor het uh, twitteren. En misschien gaat die Twitter discussie tussen jou en Erik nog wel eventjes door na twee. Want uh, twitter slaapt nooit ten slotte. Dank voor het luisteren, ook natuurlijk. Heel graag tot morgen. Dan praat de Lex Bolmeijer hier in Casa Luna met de kersvechse winnaar van de BNG Literatuurprijs. En dat is een prijs voor nieuw literair talent. En zo dadelijk klinkt de nacht hier op Radio 1... anders dankzij Roel Koenas. Ik wens u daar heel veel plezier bij. En wat ons betreft dus graag tot morgen. Goeienacht.